Jobboot met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend waardoor de winkel... ...heeft contact met de aannemer, een bedrijf uit Barneveld. Als het onderzoek in Den Bosch is afgerond, wordt het puin weggehaald. Daarna worden de naastgelegen panden gestut. Er mag nu nog niemand in. In Amersfoort zitten vier jongeren vast wegens mishandeling van een politieagent. Een groepje jongeren veroorzaakte vannacht overlast toen ze in het uitgaansgebied gingen voetballen. Politieagenten zeiden dat ze daarmee moesten stoppen. Vier jongens van 18 en 19 trokken zich niets aan van die waarschuwing. Toen een agent de bal afpakte keerde de groep jongeren zich tegen de politie. Een van de agenten werd geschopt. Ook een portier van een club die de agenten wilde helpen kreeg klappen. De politie in Rotterdam onderzoekt een nieuwe schietpartij, de tweede van dit weekend. Vannacht werden schoten gelost op de Spaanse bocht in de wijk Spangen. Niemand raakte gewond, maar vier auto's hebben kogelgaten. De politie heeft tenminste tien huizen gevonden, hulzen gevonden. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd er met een automatisch wapen geschoten in Rotterdam over schie. Er werden toen drie mensen aangehouden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide zaken. In India heeft een man veertien leden van zijn eigen familie om het leven gebracht. Daarna pleegde hij zelfmoord. Het bloedbad was in de buurt van Mumbai. Buren hoorden gegil en waarschuwden de politie. Waarom de man de moorden pleegde is onbekend. Feyenoord heeft na een moeilijke periode eindelijk weer eens een wedstrijd in de competitie gewonnen. Na negen verloren duels op rij klopte de ploeg FC Utrecht in eigen huis met 2-1. De Graafschap verloor thuis met 0-1 van Heerenveen... en staat daarmee opnieuw onderaan in de eredivisie. Eerder vanmiddag moest Heracles opnieuw verlies incasseren. Rode JC versloeg de club in Almelo met 5-0. En het duel tussen Ajax en AZ is nog aan de gang. Het weer vanavond en vannacht opklaringen in het westen wolkenvelden in het oosten ligt de vorst. Morgen droog en vrij zonnig, het wordt dan 6 graden. De ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Tijd is, ik zing voor de laatste keer, als ik daar lig in vrede, Zing deze dan nog een keer. En als de klok luidt, bouw dan een mooie vrees voor mij. Zo'n eentje die doorgaat, doorgaat voor altijd. En mocht ik heen gaan, ergens, tuur dan niet om mij, maar boos op het leven en tuur.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 voor mij zo een engel die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 Ja, Weak and sunken lights Fiery thrones Of muted angels Giving love Be cold as a star As if there was no past Doing it all night, all summer Doing it I'm